De EWAC's hebben hun basis in Duitsland, vlak over de grens met Zuid-Limburg. In Afghanistan heeft voor het eerst een trein gereden over een nieuw spoortraject. Het spoor loopt van Mazar-i-Sharif naar de grens met Oezbekistan en is 75 kilometer lang. Het is van groot belang voor de aanvoer van materieel voor de Amerikaanse militairen in Afghanistan. Het land heeft plannen voor een groot spoorwegennet. Afghanistan heeft veel grondstoffen, maar met de huidige infrastructuur kunnen die nauwelijks worden geëxporteerd. De rit van vandaag was een testrit. De spoorlijn wordt later door president Karzai officieel geopend. Een Belg is vanmiddag in Sas van Gent in Zeeland ingereden op een lege politieauto. Daarbij sloeg de politieauto over de kop en raakte totaal los. De politie had de auto als een blokkade op de weg gezet... om een einde te maken aan een roekeloze rit van de Belg. Die had dan een paar andere auto's aangereden... en was in sluiskeel door een slagboom gereden. Ook negeerde hij een stopteken van de politie. De man van 42 is opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was van drugs of alcohol.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 NOS langs de lijn dat in de teken staat van Ajax-AZ. Het bekenduel Ajax' voorsprong. 1-0 door Van der Wiel. Kijken wat AZ daar tegenover kan zetten. Bar Stigler en Jeroen Elshoff. Het had eigenlijk gewoon na 19 minuten bijna 1-1 moeten zijn. Want AZ komt wat beter in de wedstrijd en kreeg zojuist een enorme kans. Elte door vrijgelaten in het strafschopgebied op een meter of vier van het doel. Sillesse kon eigenlijk alleen maar kijken. En hij zag dus... ...dat Eltendoor zo vriendelijk was om de bal voor Ajax over het doel te schieten. En dus staat het nog altijd 1-0 door de goal van Van der Wiel. Maar heel langzaam kruipt AZ naar voren na een wat onwennige beginfase. Met nu bijvoorbeeld Paulsen. de volgende voorzet komt. En daar is Sillers zijn doel uit voordat Wermbloom het hoofd tegen de bal kan krijgen. Maar AZ kruipt langzaam naar voren. Je zou kunnen zeggen, Ajax staat er toe. Maar omdat AZ voorin de ballen nog niet op dat doel van Ajax heeft kunnen vuren... ...is Silas eigenlijk nog niet echt op de proef gesteld. De keeper van Ajax die nu de bal heeft, ter hoogte van zijn... Strafschopgebied op het end daarvan, want hij stond op de lijn. De bal naar de rechterkant van de wiel, die hem terug speelt naar Ricardo van Rijn. Van Rijn weer terug naar Sillessen, zo is Ajax weer terug bij af. 19 minuten gespeeld en 1-0 e dus voor de ploeg uit Amsterdam. Aan de linkerkant dan Dico Koppers gezocht. Die draait nu weg van Berens, geeft de bal in het centrum aan 1-0. Nou wordt Ajax wel behoorlijk vastgezet door AZ, want er staan er van de Alkmaar dus nu 5 op de helft van Ajax. Diep op de helft. Dan komt er een diepe bal waarmee Ajax ogenblikkelijk balverlies leidt. Maar is de paas van Wernbloem die de bal even had. Ook weer stoordig en kan die worden opgepikt door Eno. Nou moet Ajax eigenlijk snel kijken. Nou ja, snel kijken lukt misschien. Snel Pasen lukt ook nog, maar de combinatie van beiden is Eno niet gegeven. Want de paas belandt in niemands land voor de voeten van Esteban. Zwakke bal van de middenvelder van Ajax en AZ heeft de bal weer terug. AZ moet toch ook weten dat Ajax doorgaans als het mis ging dit seizoen kwetsbaar was. Als het ging om de opbouw en daar vroeg gestoord worden... Maar laat het nou juist eigenlijk zijn dat het andersom bij AZ probeert. Zo geven beide ploegen elkaar in de opbouw weinig ruimte. En is het dus zoeken, zoeken, zoeken naar de vrije man. De vrije man wordt nu bij AZ gevonden in de vorm van Wermbloom, de aanvoerder in de middencirkels. Speelt de bal naar de linkerkant, naar Paulsen. Paulsen heeft Holmen bij zich, kort. Succesduo aan de linkerkant, zeker in de eredivisie, ook in Europa bij AZ. Maar er is ook het duo dat uh, ja, eigenlijk zo goed als zeker gaat vertrekken. Vragen ze alleen of dat in de winterstop zal gebeuren of aan het einde van het seizoen. Esteban heeft de bal. Het is dus even temperiseren, even op kracht te komen na 20 minuten in een wedstrijd met dus niet al te veel grote kansen. Eén goal, Gregory van der Wiel heeft Ajax in de openingsfase van de wedstrijd op voorsprong geschoten na een goede actie. En AZ probeert wat terug te doen, maar komt er niet doorheen. Nu met de lange bal naar voren van Tongen, opgepikt door Lodero die even wat vrijheid heeft. Zulmanin probeert weg te sturen, de bal is niet op maat en daar zit dan weer pauze eenvoudig tussen. Het is nog niet goed, dat zeker niet. In de eerste 20 minuten in de Amsterdam Arena. Mooi om te zien hoe Elm de bal verstuurt. En op het moment dat iedereen in zijn ploeg ziet dat Elm de bal krijgt. Gaan aan de rechterkant ogenblikkelijk Berends en in zijn kielzog Maher lopen. Niet eens meer kijken naar Elm. Maar gewoon, oh Elm heeft de bal lopen. De diepte in. Dan komt de paas vanzelf. Dat was ook nu het geval. Maar Koppers er met het hoofd tussen voordat Berends met de bal kon komen. Maar de automatisme op dat vlak waren leuk om te zien. Bal over de zijlijn ingooien voor Ajax. Koppers gaat dat doen. 10 meter voor de middenlijn zijn er ook mensen die de bal graag van hem zouden willen hebben? Al is het maar voor eventjes. Nee, want iedereen verstopt zich. Nu komt florderen naar de bal die wil hem uit een onmogelijke hoek in één keer meegeven aan de linkerkant naar Boer richten. Dat mislukt. Een AZ neemt weer over. Weinig ruimte trots van de middenlijn. Ai! Overtreding van Eno op Wernbloom. En Eno krijgt daarvoor geel. En nou wil ik een herhaling zien om te kijken of hij er met één been ingaat of met twee. Want we hebben een moment gezien, en ik moet dat toch even aan denken. Dat moment met uh, twee benen van afgelopen weekend. Kijk even naar Nijhuis. Die lijkt ook nu naar boven te turen van komt er een herhaling op het grote bord. Oh, hij gaat er oh, al met twee oh, benen oh. in. Dit is een rode kaart. Als Blom hier had gefloten. Ja, dit is een rode kaart voor Eno. Die krijgt hij voor de duidelijkheid dus niet. Omdat Nijhuis het afdoet met geel na de overtreding op Wermbloom. Inderdaad, met twee benen erin. Een schaar. En daarmee mag Wermbloom, die inmiddels weer staat, blij zijn dat er geen blijvende schade optreedt. Dit had rood moeten zijn. Het is maar goed dat Nijhuis al gepromoveerd is naar de elite. Want dit uh, zal niet geholpen hebben. Maar goed, het is dus geel voor Eno die uh, heel goed wegkomt. AZ heeft de vrije trap inmiddels genomen. En die vrije trap wordt uh, nota bene door Eno uit het strafschopgebied gekopt. Maar AZ kan verder in de opbouw met uh, Mooi Zander. Die aan de linkerkant Pauls aanspeelt. Pauls heeft Holman al gevonden. Die probeert te versnellen. Binnendoor. Sulamani in de achtervolging. Houdt uh, Holman wat vast. Zet daarna een tackle in op de bal. Dat mag allemaal verder. Maar AZ heeft de bal weer terug met diezelfde Holmen. Het is daar druk. Hommen opgejaagd door Jansen en Eno. De bal naar voren is van Van Rijn. Opgevangen door Rijnen met het hoofd. Daarna opgepikt door Jansen die Lodero in de voeten aanspeelt. Het gebeurt in de middencirkel waar Ajax de bal nu rondspeelt met Eno. En aan de rechterkant is Van de Wielweg. Is die snel genoeg om de bal binnen te houden? Ja. Kan die pauze dus opzoeken? Ja. Voor het doel Lodero die wijst... Naar Klaassen, die wordt vrijgelaten en kan gaan uithalen, Klaassen. Of we kiezen voor de 1-2 met Lodero. Klaassen, de hoek is lastig, maar hij krijgt hem nog bijna in het doel. Het scheelt weinig, Esteban twijfelt wat. Blijft staan in zijn korte hoek en ziet tot zijn opluchting... dat Klaassen die bal tegen het zijnet aan de goede kant van het doel voor AZ plaatst. Betekent dat de bal naast gaat, maar het zomaar 2-0 had kunnen zijn. Hij is handig en doelgericht, deze jonge Davy Klaassen... die in de eerste wedstrijd dat hij... Mocht meedoen in de Nederlandse competitie althans. In Nijmegen inviel en meteen scoorde ook. En in dat illustre rijtje met Ajax-spelers kwam die scoorde bij hun debuut. En toen was hij spits, nu staat hij vanaf het middenveld. Dat is ook eigenlijk meer zijn positie, zeg maar op tien. Nou speelt Ajax niet echt met een team, maar met twee aanvallende middenvelders. Maar toch. Ze nu na een overtreding van Eltidoor, Die ook op de bol geslingerd wordt nu. Dat heeft dan wisselgeld betalen. Het slachtoffer is en Zo wordt het na 24 minuten zelfs wat onvriendelijk. Nou ja... Op het moment dat ik dat zeg, zegt Elterdoor ik help je wel weer even over Het valt wel mee. Hij, hij zet zijn voet er even naast. De bal is eigenlijk al weg. Hij is te laat. En dat denk ik altijd bij voetballers van dit kaliber. Die zijn niet per een beetje te laat. Terecht de gele kaart. 1-1. Als het gaat om de gele kaarten dus. 1-0 aan de kant van Ajax. Dat had rood moeten zijn. Geel voor Elterdoor. Dat was geel. Dat had Nijhuis goed gezien. In de 25e minuut de voorsprong. Als het gaat om de doelpunten voor Ajax. 1-0 door Gregory van der Wiel. En de bal bezit voor Sillissen. In zijn eigen strafschopgebied wordt hij niet echt opgejaagd. Door in dit geval Maher. De lange trap volgt op Lodero die het kopduel verliest van viergever. Maar Klaas heeft opgevangen op het middenveld. En de bal inmiddels gebracht naar Van der Wiel. Die terug speelt op Van Rijn. Van Rijn wordt ook opgejaagd. Dus terug naar zijn doelman. Sillissen, Sillissen kijkt even. Heeft hij mensen in de buurt? Nee, die heeft hij eigenlijk niet. Bal van de linkerkant waar Koppers vrij staat. Maar wel gelijk wordt opgepikt door Berens. En dat doet Koppers dan, wilde ik eigenlijk zeggen, slordig. Maar gelukkig voor hem. Is daar Theo Jansen, die Wermbloom tegenkomt? Ja, als je een 1-0 hebt aan de kant van Ajax, dan heb je Wermbloom aan de kant van AZ, die er altijd wel stevig in wil gaan. Overigens niet zo stevig als 1-0 eerder. Dit was een stevige tackle op de bal. Iets minder hard dan 1-0. Dan had dit misschien ook wel geel kunnen zijn. Want het ongecontroleerd inkomen het risico je tegenstander te blesseren is ook een kaart. En daar was volgens mij hier wel sprake van. Klaassen tikt de bal terug op 1-0-1-0 op de middenas. 10 meter over de middenlijn. Kiest voor de weg terug op Koppers en Koppers bouwt op naar Boerichten. Boerichten, linkerkant van het veld even de bal van de voeten laten springen. Dat is dan onwennigheid als je er even uit bent geweest. Berets neemt over en is op volle snelheid. Maar wordt ingehaald door de meeverdedigende Dan Kan de bal meegeven weer aan Rijnen. 5 meter over de middenlijn Rijnen terug naar Zander. En terwijl Frank de Boer maar eens uh, komt kijken en zo zijn de en nog wat aanwijzingen geeft. Heeft AZ de bal en kan Palsen die Tenauweno wel of niet binnenhouden, niet binnenhouden. Aan de overkant van het veld naar een bal die vanaf de andere kant kwam, lang onderweg was. Er zat een vervelende stuit in. Denk even goed dat als je profvoetballer bent dat dat moet lukken, maar toch. En nu Lodero weggestuurd door een slim balletje van Klaassen. Waarmee hij zijn waarde dus maar geeft, zo zeg maar van achter de spits. Lodero met een voorzet. Klaassen zelf is doorgelopen. Maar de bal van Lodero is te scherp. En draait in de handen van Esteban. Dat loopt dan goed af voor Rijnen. Want op het moment dat Klaassen paast. Uh, staat Lodero geen buitenspel. Omdat Rijnen blijft hangen. Terwijl de rest van de AZ-verdediging. Juist de buitenspelval open gooide. Rijnen toch uh, wat ongelukkig de laatste weken. Vaak betrokken bij tegendoelpunten. Zoals ook afgelopen zondag. Die goal van Lurling. Die hij uh, zomaar in zijn voeten kopte. In de aanvaller van Nakken. en Lurling. Ronden dat prachtig af. Maar ook in de Europa League daarvoor. Was Reiners zijn man kwijt. En dat levert ook alweer een tegendeelbedop voor AZ. Aan de bal doet hij het heel aardig. Maar verdedigend gezien moet hij nog stappen maken. Wil hij uiteindelijk vaste waarde worden aan de kant van AZ. Met uh, op die positie natuurlijk nog altijd Marcellus die geblesseerd is. Nu de lange bal van Ajax op Boerrichter. Die uh, toch nog niet zo oogt als voor zijn blessure. Dat kan uh, eigenlijk ook niet anders. Heeft natuurlijk ritme nodig. Lang eruit geweest met pijn aan zijn rug. en Je ziet dat hij uh, wedstrijden nodig gaat hebben... Maar die gaat hij voorlopig niet krijgen. Want Ajax heeft hij nou ook vakantie. Voordat het op 6 januari gaat oefenen tegen Almere City. En daarna vertrekt voor een lekker reisje naar Sao Paulo in Brazilië. En uh, Brazilië, daar weet Bas alles van. Zeker, want uh, Oranje was in Rio de Janeiro. En daar is het goed toe voor. Wat dat betreft met Ajax te doen. En ook met de mensen die meegaan. Want Sao Paulo is geloof ik een stuk minder interessant. Even goed zou Ajax gaan zonder Siktorson. Zijn blessure aan de enkel. Dat herstel valt toch allemaal een beetje tegen. hij is nog niet van de partij. AZ, kans en bal op de stip. Nee. Want na een snelle combinatie met een hakje van Eltydor. En het doorlopen van Holman Ligt laatst genoemde ineens op de grond. En kijkt iedereen vragend naar de scheidsrechter. Verbeek heeft zich buiten zijn... Dukhout gemeld en gezegd tegen scheidsrechter Nijhuis. Hé, hey, is dat geen overtreding? Oh. En volgens mij is dat een overtreding. En Van Eno. Van Eno, die en daar... Het... Nee, van, nee, van Rijn. Het is van, van Rijn, die daar nou in ieder geval de bal totaal mist. En volgens mij holmen aan de zijkant van zijn uh, scheenbeen raken. Volgens mij hoort de bal dan op de stip te gaan. Maar Nijhuis heeft andere gedachten. En is uh, niet te vermurwen ook. Na 28 minuten is Ajax nou niet voor het eerst dus dat het ontsnapt. Ja, je ziet Verbeek ook kijken. Gaan we weer? Zal het weer gebeuren? Heeft al uh, toch een verleden met scheidsrechters en arbitrale beslissingen. Maar Ajax had hij dus met 10 man moeten staan. Want 1-0 had rood moeten krijgen en AZ had een strafschop later moeten hebben. Maar beide heeft Nijhuis niet gezien. En dan kan je concluderen dat hij met twee van zulke fouten in de eerste 28 minuten van de wedstrijd... het tot nu toe als scheidsrechter niet goed heeft gedaan. Ajax op voorsprong de goal van Van der Wiel. Lodero die nu verlengt, maar het is buitenspel voor Soleimani. In het midden, daar is de vlag omhoog. Ik denk dat dat ook twijfelachtig was. Soleimani kijkt ook naar de assistent zo van was ik dat die buitenspel stond. Het antwoord is dus ja, hij stond buitenspel. Dat betekent dat AZ de vrije trap mag nemen. En dat inmiddels heeft gedaan. Met Esteban die heeft ingespeeld. Op Moisander Die rustig aan opbouwt. Bijna een half uur onderweg. Nog altijd het 1-0 voorsprong voor Ajax. Mooi temporiseert. Speelt 4-gever aan. Ajax jaagt ook niet echt. Dus is het nu even een impasse als het gaat om het tempo in de wedstrijd. Als Moisander uiteindelijk kiest voor de opening naar de linkerkant. Naar Paulsen. Paulsen die El aanspeelt. El Waar kan hij met de bal naartoe? Terug. En draait dan toch weg van Van Rijn. Geeft de bal mee aan de buitenkant. Maar Herduik daarop. Die moet dan nu naar binnen lopen om op voorzet te geven of de bal terug te spelen naar Paulsen. Dat laatste is wat er gebeurt. Paulsen speelt dan de bal terug op de eigen helft. Ik heb net nog zo even nog naar de vierde herhaling zitten kijken van het moment van, van de strafschot. Nou, Het was er gegarandeerd één. Terwijl nu aan de rechterkant Berends heel domme bal over zijn uh, onder zijn voeten door laat lopen. En Ajax daarmee een ingooi cadeau doet. Het was er gegarandeerd één omdat uh, Van Rijn wil ingrijpen. De bal volledig mist en vol de enkel raakt van Holmen. Die naar de front gaat en de bal had dus op de stip gemoeten. Goed, half uur gespeeld. 1-0 voor Ajax. Dat nu een vrije schop krijgt na een overtreding. Die gemaakt wordt door Boerrichter. Een wat domme overtreding van Moisander. Die zelf zegt er is niks aan de hand. Maar dat zeggen voetballers altijd. Had nou, misschien ook wel weer een gele kaart uh, kunnen zijn. Nijhuis moet wel oppassen dat hij de boel nu niet uit de hand laat lopen. Overigens in het moment dat Nijhuis floot. en uh, Ajax dus een vrije trap kreeg. daar nam Wermloom even de tijd om Berends geheel de huid vol te schelden. Omdat Berends dus tot twee, drie keer toen nu al uh, de bal eenvoudig heeft ingeleverd. Maar na. Uh, Wermbloom het werk moet doen om dat te herstellen. En uh, dat doet middenvelders dus niet graag extra meters maken. Omdat andere spelers de bal eenvoudig inleveren. Ajax mag gooien. Naar de linkerkant van het veld ter hoogte van het 16 meter gebied. Daar heeft Boerichter de bal. Die heeft gekozen voor de ingooi richting Jans. Hij krijgt hem terug. Boerichter met Reijnen. vasthouden. is van de linksbuiten van Ajax. Rijnen ligt op de grond. En Nijhuis heeft daar zet vrij trap gegeven. En die vrij schop uh, komt dan na ruim een half uur 1-0 voor Ajax Goal van de Wiel. Na acht minuten, na een goede een goede 1-2 met Lodero. Slim zijn tegenstander mooi zander uitgekapt en met links van dichtbij in de korte hoek geschoten. En dat is het enige doelpunt tot dusver. Het uh, is AZ dat de bal heeft via een vrij schop van de doelman, Esteban. Die buiten zijn strafhofgebied de bal meegeeft aan Rijnen. rijden weer terugschuift nu naar Esteban in het strafopgebied. Kijken waar kan het naartoe? Nou ja, breed dat kan naar Viergever. Viergever weer terug naar Rijnen. Ajax heeft vier mensen op de Alkmaarse helft nu. Als Rijnen de bal weer teruggeeft naar Viergever en dan mooi Sander 20 meter naar voren wordt gevonden. Terwijl het van de middellijn in één keer probeert de bal door te steken naar Berends aan de rechterkant van het veld. Die bal is zo lang onderweg dat er met een hoofd tussen kan komen. En de bal over de zijlijn komt Vermloom mag gooien. En dan kan Maher ontvangen. Nee, die wordt overgeslagen. Sterker nog, Wermbloom wil niet gooien. Die laat dat over aan Rijnen. Halverwege de helft van Ajax. Klein kwartier nog in de eerste helft. 1-0 door de golven van de wiel. Rijnen heeft gegooid. En krijgt de bal terug van Wermbloom. Rijnen moet uh, terug. Heel voorzichtig jaagt Ajax via Boerichter. Hij speelt uiteindelijk Elmaan. Die heeft met de drukte geen probleem. Wordt opgejaagd door Klaassen. En tikt terug op Viergever. Viergever op zijn beurt naar de linkerkant van het veld. Waar Pauls de bal heeft. Holman trekt naar binnen om zo ruimte te creëren voor Pauls. Uiteindelijk Holman aangespeeld. Van afstand geschoten. En dat is zo gek nog niet geprobeerd. Door Brett Holman die de meest gemakkelijke ballen mist. Dat hebben we in breed dag gezien. Een bal van leeg doel en alleen voor de keeper. Maar mooie doelpunten... Die kan hij wel maken. Een schot van afstand. En echt. Sillessen staat erbij als aan de grond genageld. En ziet denk ik toch tot zijn opluchting dat de bal maar net over de kruising vliegt. En achter die kruising het net zelfs nog raakt. Maar wel aan de goede kant voor Sillessen. Wel bezet voor Ajax via Klaassen. In één keer gepaasd naar Lodero. De drukte in eigenlijk staan er van AZ 3 omheen. Een beetje aan de rechterkant van het veld. Hoogte voor de middenlijn. Dan komt er een diepe bal die door AZ wordt weggekopt. En Ajax ter hoogte van de middenlijn een ingooi oplevert. Aan die rechterzijde nog altijd Klaassen. Mag dat dan doen? Dan gooit terug naar Van de Wiel. Aan de overkant ja, dat is altijd lichter wat ruimte. Dan moet het via Vertongen gaan. Vertongen draait de verkeerde kant op en geeft de bal terug aan Van Rijn. Daar moest hij nou net niet naartoe. Dan moet hij terug naar Sillessen. Die houdt de bal eigenlijk tussen zijn benen in. Als Holman op bezoek komt, omdat hij niet in één keer durft te pasen. Maar Ajax blijft uiteindelijk cool. Dan speelt het goed uit. Nu ontstaat er aan de rechterkant toch weer wat ruimte voor Van de Wiel om de bal te krijgen. Het rood van de middenlijn. Drie mensen voorin. Wie krijgt de bal? Jansen wil hem in één keer meer meegeven aan spitsen. Dat lukt niet. Azet zit er tussen. Bal terug naar de keeper. Komt er van Ajax eentje doorgelopen. Dat is Lodero. Terwijl van de middenlijn wordt de bal dan doorgekopt door Koppers. Maar eigenlijk de andere kant op. Komt er voor de voeten van Vertongen. Ajax heeft de bal weer terug. 33 e minuut. En via Van Rijn begint dan opnieuw de opbouw. Ajax de hand op 1-0 tegen AZ. Zevende ontmoeting in het bekerturnooi. Drie keer winst Ajax. Drie keer winst AZ. En voor AZ waren dat de finaals van 78 en 81. En voor Ajax dus de finale in 2007. Waar Bas het eerder over had die fantastische finale in de Kuip. Nu is er zoveel spektakel nog niet. Is het uh, voorzichtig, nog altijd. Ook van de kant van AZ, ondanks de achterstand omdat AZ niet tegen een 2-0 aan wil lopen. Want dan is het uh, vermoedelijk gebeurd. Een 2-0 voorsprong voor Ajax in de Arena. Dat zal de ploeg toch niet zo snel weggeven. Al weet Nak dat niks onmogelijk is dit seizoen met Ajax in de Amsterdam Arena. Balbezit voor Sillessen in het strafschopgebied. Doet hij rustig aan. En uh, kijkt hij waar de vrije mensen zijn. Die vindt hij dan aan de linkerkant bij Koppers die wat meters kan pakken. Daar uh, Berens tegenkomt. Het is een reglementaire schouderdoel vindt Nijhuis. Die daarna voordeel geeft aan AZ. Tenminste dat probeert hij te geven. En op het moment dat AZ de bal dan kwijt dreigt te raken. Fluit Nijhuis. Die dan vergeet door te kijken na dat moment. Want AZ geeft de bal alweer heel snel terug. En als Nijhuis echt een goede doel was geweest. Had hij ook op dat moment nog gewacht. Nu is het straks een vrije trap voor AZ op de middellijn. Het nommer van Nijhuis in dit geval is dat hij het elke keer maar door laat gaan. Waardoor de overtreding steeds harder wordt. Nu door kans buiten spel. De overtreding steeds harder wordt. Omdat elke speler die in de fase na de eerste overtreding weer in een duel komt. Denkt nou ja, als hij daar niet te fluit dan mag ik ook. En dan fluit hij weer niet. En dan liggen er vervolgens drie of vier op het veld. Dan wordt het vervelender. Nijhuis raakt wat dat betreft. Maar dat hebben we eerder geconstateerd. De controle door links en rechts toch een klein beetje kwijt. Na 35 minuten. Bij een 1-0 voorsprong voor Ajax en een uh, vrij schot voor Sillers na het buitenspelgeval dus van Eltidoor. Want de diepe bal van de doelman die komt op het hoofd van helemaal niemand. Omdat Lodero en Moisander de bal over zich heen zien vallen. In de handen van Esteban. Esteban de naar viergever. Viergever zoekt. En Vindt dan Holmen die de bal aanneemt op de borst. En neerlegt voor Maher. Dat was in ieder geval de bedoeling. Maar die loopt er aan voorbij. Dan kan 1-0 overnemen voor Ajax. En dan hebben de als de bal weer terug. Van de wiel. Aan de rechterkant gaat maar weer zo'n avontuur. We hebben eerder gezien waar dat toe kan leiden. Nu vindt hij Jansen die kan gaan schieten van afstand. Jansen. Maar het schot wordt geblokt. Op een goede wijze door Moisander. Die zich ervoor werpt. En dan kan AZ misschien counteren. Met Holman die tempo maakt. Nog wel op de middenlijn. Goede bal van Holman tussendoor. Op Eltendor. AZ weg. Aan de linkerkant, maar nog niemand echt voor het doel. Gaat hij het zelf proberen, Elterdor? Of heeft hij oog voor anderen? Hij probeert Holmen te bereiken, maar daar zit Sillissen goed tussen. Counter van AZ wordt eruit gehaald door de doelman. Jasper Sillissen op een goede manier, daar had meer in gezeten. Maar de bal van Elterdor, die voor Holmen bedoeld was, net scherp. Paas van Holmen, waarmee het eigenlijk allemaal begon, was wel fenomenaal. In de voeten en in de ruimte eigenlijk van Elterdor.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 Die Hier op het veld loopt om dan de keeper van de tegenstander te belagen. Die moeten zijn leven lang een stadionverbod krijgen in de hele wereld. Wat een volstrekte idioot. Nou, die, die veel erger nog, die moet achter Slot en Grendel. En wat doet Nijhuis nu, is de vraag na dit moment. Want je zou er ook voor kunnen kiezen om te zeggen, dit is einde wedstrijd. We stoppen er hiermee, want uh, hij gaat Esteban rood geven. Hij gaat Esteban de rode kaart geven, omdat uh, die... Ervoor gekozen heeft die supporter dus uh, volledig kapot te schoppen. Want dat was zijn bedoeling nadat hij zelf werd aangevallen. Dat zijn dan uh, kennelijk regels. Ja, ik maar heb eens... regels die er helemaal... Ja, ik heb in zo'n moment in Engeland gezien een tijdje geleden waar ook een fan op het veld was. Die rondjes liep tussen de spelers door totdat geloof de keeper van een van de beide partijen ook toevallig de keeper... Er genoeg van had en zei uh, ik geef je een schop. En die werd toen ook met rood van het veld gestuurd. Kijk, Verbeek haalt zijn ploeg. Verbeek van het zegt veld. we gaan naar binnen. Als het zo moet dan uh, ben ik er klaar mee. En die zegt uh, tegen zijn elftal, doeg, we gaan. En dan verliezen we dus noods reglementair. Want nou ken ik Verbeek een beetje. En die zegt we stoppen tegen de scheidsrechter. En ik ken Verbeek en die gaat niet door nu. En Verbeek en haalt zijn ploeg van het veld. Dit is het moment waar we eigenlijk al jaren over praten. Als er uh, gekke dingen gebeuren in een uh, wedstrijd. Moet een trainer een keer het lef hebben om te zeggen we stoppen ermee. Nou, dit hebben we nog nooit gezien op de Nederlandse velden. Tenminste, ik heb het nog nooit gezien. Een supporter van Ajax die de keeper van AZ aanvalt. En echt aanvalt. En begint te trappen. En begint te schoppen. Die keeper die verdedigt zich. Die is groot en sterk. Begint terug te schoppen. En Nijhuis geeft vervolgens rood aan de doelman van AZ. En ik moet je eerlijk zeggen Bas, ik begrijp volledig. Dat Verbeek nu zegt: ik ook. Dit is zo'n onzin. Hier doen we niet aan mee. We kappen ermee. Ja, ik begrijp dat ook totaal. Ik denk dat Nijhuis, strikt genomen volgens de regeltjes. Nogmaals, indachtig het verhaal wat ik zo even vertelde. Wel gelijk heeft dat dat nou eenmaal zo is. Maar dan hoor je als scheidsrechter ook te zeggen. Als je wordt aangevallen door een supporter in een ander stadion. en je in een reflex een klap terug uitdeelt of een schot ah, Ja, dat ja. is meer dan een reflex. Want hij. Uh, kijk, we zien het nu terug op de herhaling. Het is een karatentrap van die supporter. Esteban denkt ja, maar dag. En als die supporter op de grond ligt, begint Esteban te schoppen tegen hem. Deelt uh, eerlijk is eerlijk wel een schop te veel uit. Want hij kan ook stoppen. Want als je op het moment uh, naar de eerste schop... Ja, maar stopt... Esteban die staat daar en denkt wat gebeurt mij nou, joh. Ja. Ik ja. kan me voorstellen dat je, nou ja, je hebt noodweer. In de, in, in de rechtspraak van dit land. Ik kan me heel goed voorstellen dat je op dit moment even buiten zinnen bent... en niet meer weet wat je doet. Ik vind dat je dat de keeper van AZ niet echt kan aanrekenen. Nou, laat ik het zo zeggen. Als ik op die manier word aangevallen door een of andere gek uh, was... Dan, uh, dan schop ik ook terug. Want anders uh, ben je zelf gezien. Het goed. is... Uh, ik heb het nog nooit meegemaakt. En, uh, het publiek zingt en springt. Het veld is leeg. AZ en Ajax zijn naar binnen toe... En ik denk uh, dat er nu topoverleg is binnen. Maar uh, Verbeek gaat echt niet meer terugkeren. hoor. Het zou mij verbazen. Het uh, veld is leeg in Amsterdam. En wij denken dat dat uh, de rest van de avond zo blijft ook. Ja, commotie. Wij zijn inmiddels uh, driftig aan het bellen of dit uh, ooit eerder is voorgekomen. Uh, we hebben geprobeerd uh, de nodige oud te pakken te krijgen... om eens te horen hoe de regels eigenlijk zijn. En als ik... Uh, uh, nu naar uh, collega André van Arnhem kijkt. Die zegt, uh, we hebben dik Jol hangen, inderdaad. Dacht ik. goedenavond. Goedenavond. Ik begrijp uh, dat je in de auto zit en dat je een beetje hebt meegekregen wat er gebeurt. Je kan de beelden niet zien. Mag ik eerst even beschrijven wat er op de televisie te zien was? Z Zodat ik je gelijk even goed heb bij, uh, bijgepraat. Ajax uh, uh, in de aanval. van achter het doel komt er een supporter richting uh, Esteban, de keeper van uh, AZ lopen. Die uh, deelt een karatentrap uit waarop hij uh, zich verdedigt, de jongen valt op de grond... en vervolgens twee rake klappen of raken trappen uitdeelt... aan de jongen die hem aanviel. Uh, de jongen wordt vervolgens overmeesterd door stewards. Wordt uh, van het veld afgehaald. En ik mag ook hopen uh, voor zijn hele leven van alle velden wordt afgehaald. Maar dat is een persoonlijke mening. Uh, vervolgens krijgt hij van uh, de scheidsrechter de rode kaart. Uh, laten we dat eerst even bij de, de kop pakken. Uh, is, is dit volgens de regels? Ja, ik heb zo'n uh, gelijke situatie al bij uh, Chelsea, Galatasaray jaren geleden. Tom uh, Daly schopt uh, ook een, een, een demonstrant uh, die die het veld valt neer. Ja, in principe moet hij dus wel een krijgen. Dus de, de beslissing is goed van de Ja, dus hij heeft goed beslist. Zo zijn de regels nu eenmaal. Dan, ja. dan situatie 2. Gert-Jan Verbeek die ziet dat aan. Sch de, de spelers van AZ vinden de bes beslissing belachelijk. Dat zie je ook. Ze protesteren, grijpen naar hun hoofd van wat maken we nu mee. Gertjan van Beek zegt: genoeg zo. Je zag al dat hij zich vreselijk ergerde aan de leiding langs, uh, langs de kant. Diverse beslissingen, penalty niet gegeven. Enzovoort, enzovoort. Hij zegt: uh, jongens, dit gaat zo niet. Uh, we stoppen ermee. En die haalt zijn uh, spelers van het veld af. Dan heeft hij een probleem, want die scheidsrechter heeft niet beslist. Dus dan heeft Gertjan van Beek een probleem, want de scheidsrechter heeft gewoon gedaan wat de regels zeggen? Ja, hij heeft niks anders de straat. We zullen het spel even horen. Hmm. En wat zeggen de regels dan als Gertjan van Beek dus ten onrechte zijn spelers van het veld heeft gehaald? Ja, dat daar zeggen de spelregels niks van. Ze moeten zich verantwoorden bij de bond. Ja, maar er zitten 50.000 mensen in de arena nu. Ja, nou ja, dat is dus, uh, dat is dus meer dan zo'n verhaal van... Uh, als hij die, als die de spelregels kent, dan gaat hij dit niet doen. Hm. Maar nou verplaats ik me even in de situatie van Gert-Jan Verbeek. Die ja. zegt, uh, jullie kunnen het heen en weer krijgen. Mijn spelers zijn niet meer veilig. Ja, dat ja, zijn spelers kunnen zeggen, wij zijn emotioneel niet meer bestaat om te spelen. Nou, dat is dan de bond. Aan de nou, Dugcommissie de dus, om te beslissen dus van of het wel zo is uh, geweest. En daar komt nog al, uh, allerlei rapportage over. Dat is een zaak de Dugcommissie. Ja. ja. Dus de regels zijn duidelijk. Uh, Scheidsrechter ja. heeft goed gehandeld. Niks op aan te merken. Gert-Jan Verbeek, daar heb je begrip voor, maar uh, mag eigenlijk niet. En. Uh, nee, nee, nee, ik vind het altijd om handen. Mag dat in emotioneel niet in staat en uh, om een wedstrijd te vervolgen? Kan hij zeggen, ik denk zeker. Ja, Want die jongens zijn zo ontdaan, die willen niet meer. Ja, oké. Okay. kunnen. ja, als hij dan via zijn spelers overbrengt, dan mag hij dat spelers zijn doen, maar dat is natuurlijk een zaak. Voor de Ja, Oké, okay. nou, we, we vallen nu in herhalingen. Bovendien ben je slechter te verstaan dan André Kapers, okay. uh, Hoog in de hemel. Ja, sorry. In de hal, in de hemel, zei ik. Nee, gelukkig niet. Dankjewel, Dick. Oké. Okay. Um, even terug naar de Arena. Uh, wat gebeurt daar momenteel? Nou, uh, er gebeurt vrij weinig. Uh, ik zie de, de reservekeeper van AZ, Erik Heijblok, nu ook al zijn laatste spullen van de bank halen en naar binnen gaan. Um, het publiek uh, is nog aanwezig in de Amsterdam Arena. Zoals gezegd, er zijn 30.000, 35 35.000 mensen. En uh, je kan je ook gaan afvragen nu. Er ontstaat een, een volgende situatie. Uh, als het gaat om de veiligheid. Wat gebeurt er als dit stadion straks definitief te horen krijgt... dat deze wedstrijd niet door zal gaan... Uh, voor de duidelijkheid. Die beslissing is nog niet genomen, maar dan eh, komt toch ook het veiligheidsaspect denk ik, buiten het stadion in geding. Want je weet niet wat eh, de supporters eh, daarop gaan doen, hoe die zullen reageren. Dat is een beetje vooruitlopen op zaken, maar het is een eh, behoorlijk vreemde situatie hier in de Amsterdam Arena. Bas, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Ja, ik kan niet zeggen dat ik het heel normaal vind allemaal, nee. <laughs> uh, het is merkwaardig uh, en we zijn gewoon in afwachting van wat er nu gebeurt. Want... Dat weten wij dus niet. Voor de duidelijkheid, Verbeek heeft na het incident eigenlijk vrij meteen zijn ploeg naar binnen gedirigeerd. Was boos en woest. En zoals we zo even al hoorden, zal dat ongetwijfeld ook wel ingegeven zijn door de boosheid die die... Al gevoeld heeft nadat hij waarschijnlijk vond dat Edo rood had moeten hebben, maar geel kreeg. En dat hij waarschijnlijk vond dat zijn ploeg een penalty had moeten krijgen na de overtreding van Van Rijn op Holmen. Die die niet kreeg. Maar dat is denk ik dan, geen argument in de Nee, nee, nee, uh, nee. Zeker niet. Maar dus het zat hem al niet lekker. En dan dit. En dan heel boos naar binnen met zijn hele elftal. Nou zal Verbeek ongetwijfeld ook alweer bij zinnen komen. En er zal inmiddels ook iemand hem hebben uitgelegd van Gert-Jan is heel vervelend. Maar de scheidsrechter heeft volgens de regels gehandeld. Uh, ik vertelde al ook over dat moment in Engeland wat mij nog voor de g staat. In een lagere divisie overigens. Toen gebeurde eigenlijk iets vergelijkbaars. Uh, dus dat zal iemand hem ook verteld hebben. En dan ben ik benieuwd wat hij doet. Ik heb, eh, krijg nu uh, uh, berichten binnen op mijn iPhone van mensen die uh, ook goed ingevoerd zijn. En goed uh, qua regels zitten dat Verbeek in ieder geval binnen het half uur weer het veld op moet. Omdat de wedstrijd anders definitief gestaakt zal worden door de scheidsrechter. Nou, Ik denk dat we nu een minuut of tien... Uh, uh, ...binnenzitten als het gaat het om de spelers zoiets. van AZ. Ja, maar het is, sorry dat ik je onderbreek, maar wat Dick Jon net vertelde... ...hebben jullie natuurlijk ook meegekregen. Uh, hij kan natuurlijk gewoon zeggen... ...ja, mijn spelers zijn gewoon te emotioneel geraakt nu om nog door te spelen. Ja, ik weet niet of dat het eerste argument is wat hij zal gebruiken... gezien de manier waarop hij naar binnen gaat. Nou, als hij, hij goed dat... ingefluisterd wordt, is dat het enige argument dat hij kan gebruiken. Ja, maar hij kan ook gewoon geen argument gebruiken die op regels gebaseerd zijn. En gewoon zeggen van ja, als dit allemaal kan in dit land en op, dit, op deze manier... dan vertik ik het om door te spelen. Want uh, dit gaat mijn normen en waarden te buiten. Ik stop ermee, want zo is deze man ook wel weer. Maar het is natuurlijk wel plezierig. Dat is wat Robert natuurlijk bedoelt. Op het moment dat je voor een terugcommissie je moet ja. verantwoorden... Dat moet je vroeg of laat toch, is het wel fijn als je ergens nog een argument hebt. En dan is dit inderdaad wel het enige waar de maar op juridisch vlak achter kan verschuiven. Ik vraag me af, of Verbeek, moment, vraag me af of, of Verbeek op dit moment bezig is met uh, hoe moeten wij dit juridisch zo draaien dat we straks wellicht door nee, kunnen. Maar beken. iemand zal hem wel verteld hebben: luister Gert-Jan, het is leuk wat je gedaan hebt en we begrijpen het allemaal wel. Maar wat zijn de gevolgen en hoe gaan we daar dan mee om? Dat lijkt me wel de volgende stap. We zijn inmiddels een kwartiertje verder, dus hij zal toch wel enigszins voor reden vatbaar zijn. En er zal toch iemand om hebben uitgelegd wat de eventuele consequenties zullen zijn als hij nou ja, voet bij stuk houdt. Je kan ook zeggen: ik hou mijn poot stijmen. ik ga de bus en ik ga weg. Dat kan. Niemand die hem tegenhoudt hoor. Wat een gek. Ik zeg ja. nog even aan die niet aan die man te denken die Esteban aanviel. Het is toch verschrikkelijk. Uh, het, het moet toch ook niet gek zijn. Nee, is als je denkt dat het, dat het niet gekker kan, dan gebeuren dit soort dingen. We hebben wel eens de... gezien, mensen die het veld opkomen, maar dit uh, zie je toch uh, normaal gesproken alleen maar op de plek waar uh, Esteban juist vandaan komt. Dit zijn Zuid-Amerikaanse taferelen. Even, even voor de goede orde, want we moeten ook nog even naar het nieuws zo voor een minuutje. Nog één nog vraag, jullie kunnen dat zien voor de mensen die de arena niet zo goed kennen. Kun je eenvoudig van elke plek op de tribune, behalve de tweede ring, dat snap ik zelf ook. Maar kun je makkelijk op het veld komen? Ja, wel aan, nou net aan die kant waar die jongen vandaan kwam. Omdat daar volgens mij de, de, zeg maar de onderste stuk van de ring uitloopt op een soort platje. Normaal zit er een gracht, zeg maar. Waar he, die invalide wagen staan. Ja, nou, ja. ja, dat is een, een platje waar invalide uh, zitplaatsen zijn gecreëerd. En volgens mij loopt dat allemaal door. Dus kan je vanaf die tribune eigenlijk zo het veld oplopen als je dat wil. Dan ja. nou, kijk ik even in de verte of dat ook echt klopt. Ja, dat is zo. Dan, hoef je, dan loop je, ga je één muurtje van anderhalve meter over en dan sta je er. Goed, wij zijn uh, driftig aan het bellen. Ook naar mensen uh, binnen Ajax. Ook mensen van AZ. Om te horen wat de laatste situatie is. Uh, gaan we zo meteen uh, op terugkomen? Eerst uh, even naar een kort nieuwsbillet. Radio 1, het NOS-journaal. is Freddy Fantijn. Freddy Tijn, ja, daar ben je. <laughs> het CDA wil huizenbezitters stimuleren om sneller hun hypotheekschuld af te lossen door ze een belastingvoordeel te geven. Hoe meer iemand aflost, hoe minder eigen woningforfait. En wie zijn hypotheekschuld helemaal heeft afgelost, krijgt geen forfait meer toegerekend. Projectontwikkelaar Chipsol heeft advocaat Bram Moskowits in de arm genomen in de Mijn eetzaak tegen oudrechter Westerberg. Chipsol deed twee jaar geleden aangifte tegen de oudrechter omdat hij onder ede zou hebben gelogen. Het Openbaar Ministerie heeft nog altijd niet beslist of Westerberg strafrechtelijk wordt vervolgd. Moskowits moet ervoor zorgen dat er schot komt in de zaak. En een Belg is vanmiddag in Sas van Gent in Zeeland ingereden op een lege politieauto. Die raakte totel los. De auto was neergezet als blokkade voor de man die al een paar andere auto's had aangereden en een stopteken van de politie had genegeerd. De Belg van 42 is opgepakt. En de kans is groot dat veel huisartsen morgen hun praktijk sluiten tussen tien en één uur. Op internet circuleert een e-mail die daartoe oproept. In die tijd wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over een korting op het budget voor de huisartsenzorg. Minister Schipper en de Schippers en de huisartsen hebben daarover al maanden een conflict. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goed, gaan wij weer terug naar de Amsterdam Arena. Even vertellen wat er gebeurd is. Mocht u net inschakelen. Ik denk een kleine tien minuten of een kwartiertje geleden is er een, een gek. Anders kunnen we het niet zeggen. Het veld opgekomen. Heeft met een karatentrap geprobeerd om de keeper van AZ te vloeren. Dat is mislukt. Uh, vervolgens is de man op de grond gevallen en heeft uh, Esteban wraak genomen. Of zich verdedigd, hoe je het maar ook maar wil zeggen. En twee raken schoppen uitgedeeld aan de betrokken persoon. Die vervolgens is uh, uh, afgevoerd door uh, de bewaking. Hij kon lopen, dus is verder niet uh, ernstig gewond geraakt. Uh, daarop kreeg uh, de keeper rood. We hebben net Dick Jol kunnen horen, uh, die zei dat is conform de regels. Zo staat het nu eenmaal in de boekjes en zo hebben we het nou eenmaal met z'n allen afgesproken. Waarop uh, de spelers van AZ uh, woedend werden en ook trainer Gert-Jan Verbeek. En die heeft vervolgens tegen zijn spelers gezegd, we stoppen ermee, we gaan naar binnen. En die heeft zijn spelers naar binnen gehaald, waarna ook de spelers van Ajax naar binnen zijn gegaan. Ik neem aan dat er nu wordt overlegd. We hebben... En natuurlijk nog contact met onze uh, verslaggevers te plekke uh, Bas Stigler en Jeroen Elshoff. Jullie zitten daar op die perstribune. Maar ik neem aan dat jullie wel zien of er enige vorm van beweging is. Hebben jullie op een of andere manier contact uh, via de mobiele telefoons of zo? Nee, het goede nieuws is dat er nog wat uh, andere collega's hier zijn die uh, zometeen de trappen gaan afdalen... om eens te kijken of er beneden al wat meer nieuws doorcijpelt dan hierboven op de tribune. In ieder geval wat dichter daar op het vuur proberen te komen. Uh, nou ja, ja, ik kan praten, en, maar dan zeg ik niks. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Wij dus ik, ik weet, wij hebben, ik wij, weet ik wij niks. We hebben contact gehad met, met de, de TV-commentatoren. die voor ons zitten: Leo Oldenburger van uh, Veronica. en Rondrijk van Eredivisie Live. Die hebben iets meer contact met de mensen beneden. Uh, maar ook uh, die mensen beneden. Uh, waar weer andere collega's staan. die worden op dit moment uh, niet voorzien van informatie. De deur is gesloten. Daarachter zal ongetwijfeld van alles gebeuren. Maar zolang de tijd doortikt. Uh, kan je toch meer en meer gaan geloven dat deze wedstrijd niet wordt hervat. Dat is inmiddels eigenlijk het gevoel wat En dan zal ongetwijfeld de burgemeester van Amsterdam inmiddels ook een telefoontje hebben gekregen. Want uh, ja, zoals je al in het begin zegt, als de Amsterdam Arena nu leegstroomt na 36 minuten voetbal, wat gebeurt er dan? En ja. dat is uh, ook niet leuk om over na te denken. Dus nou ja, we, we gaan ons ja, pas, denk ik even beneden melden zo. Het zijn moeilijke beslissingen natuurlijk ook voor, uh, voor Gert-Jan van Beek. Want die is, dat, dat is eigenlijk de spil nu in die hele uh, nou, ja, discussie. Hem, hij hem kan hem gewoon kennende, nu zeggen van ja, maar ik wil ja, mijn jongens hier niet aan blootstellen. Hem kennende zijn er mensen bezig uh, wellicht te, te proberen hem te overtuigen nu terug te komen met zijn elftal. Maar uh, ja, ik, hij is ik, niet ik, iemand die ik, zich ik, makkelijk ik, laat ombraten. Ik ken eigenwijze, uh, eigenwijze mensen in mijn leven en uh, uh, ik ken... Mensen die nog tien keer wijzen zijn dat. En ik ken gert van Beek. En de regels, zoals je al zei... Hè, de regels zijn dus eigenlijk dat hij binnen een half uur moet terugkomen op het veld. En doet hij dat niet, dan nou, is de wedstrijd, de wedstrijd gestaakt. definitief dan gestaakt. Dan is de kans misschien nog wel groot dat uh, uh, er straks besloten wordt... Uh, dat, dat Ajax, uh, om dat az weigert door te gaan, uh, dat Ajax doorbekert. En in de hoeveelste en... minuut uh, gebeurde dit. Die... 36. We, zitten, we 36. zijn nu een kwartiertje, liggen we stil, even voor het gemak. ja. ja, ja. Goed, wij zijn uh, natuurlijk nog steeds druk bezig om uh, direct betrokkenen aan de lijn te krijgen vanuit uh, uh, het binnenste van de arena waar nu het overleg uh, plaatsvindt. Ik stel voor dat u ons even de tijd geeft om nog een paar telefoontjes te plegen. En zo gauw wij uh, betrokkenen aan de telefoon hebben, dan uh, komen we beter natuurlijk. Maar betekent dat ook dat we weer gaan voetballen? Nee, het antwoord daarop is nee. Ajax komt onder leiding van aanvoerder vertongen het veld op. Maar die maken de bewegingen naar het publiek wedstrijd afgelopen. De bewegingen zijn duidelijk, we gaan niet verder. En uh, dat betekent dat Ajax het publiek nu bedankt. Uh, het, het publiek uh, dat zich dan wel gedragen heeft. En uh, laten we niet vergeten, we hebben het over één gek hier, die het veld is uh, opgegaan. Om Esteban te molesteren. En de rest heeft uh, hier gesprongen en gezongen. En zich uh, in ieder geval vanavond voorbeeldig gedragen. Maar die moeten nu dus uh, toezien dat de wedstrijd afgelopen is. Omdat AZ niet terugkeert op het veld. En Ajax dus nu afscheid neemt van het publiek. En uh, dat doet met de handen in de lucht. De mensen die zijn gekomen en zich hebben gedragen bedanken nu voor bewezen diensten. En uh, einde wedstrijd. Dat is het uh, verhaal. Simpel. Bizar. Het is uh, zo ontzettend bizar. Ik, heb het, uh, ik denk dat niemand hier dit ooit heeft meegemaakt. En uh, dit is voer voor discussie. En velen zullen zeggen, Lieve Beek, AZ die hebben helemaal gelijk. Want uh, uh, in deze gekte gaan we niet verder. Anderen zullen zeggen, je moet altijd doorspelen. Ja. Het is uh, ongelooflijk. Goed. Um, jij ja, gaat. Uh, Bas, is, ja, ja. Bas is naar beneden. Bas is Ik ga nu nog even zitten om te zien wat er gebeurt. Uh, Bas zal uh, hopelijk zo snel mogelijk terugkomen met reacties. Ik ja. uh, houd nog even de vinger aan, Paul. Hierboven. Goed, uh, u heeft het meegekregen. Uh, ja, luid gejoel. Uh, de speaker krijgt niet eens de gelegenheid om uit te leggen uh, dat de wedstrijd is afgelopen en waarom de wedstrijd is afgelopen. Uh, Bas Stigler is inmiddels afgedaald richting de katacomben van de Arena. Zal daar uh, met zijn opnameapparaat uh, uh, met de betrokkenen gaan praten. En zo gauw wij daar reacties hebben, dan hoort u ze hier natuurlijk op uh, Radio 1. Laten wij de tijd dan benutten om uh, vooruit te kijken naar uh, alweer zo'n topper in de achtste finale van de beker. Twente PSV. Voor Twente een mooie gelegenheid om alsnog met een goed gevoel de winterstop in te gaan. Na de nederlaag van uh, zondag tegen Feyenoord. Trainer Ko Adriaanse die ziet uh, kansen voor zijn ploeg. Nou ja, we spelen hier thuis. Dat is een, een groot voordeel, een nadeel voor PSV natuurlijk bij de loting. Uh, jammer dat we elkaar nu al natuurlijk geloot hebben in een vrij uh, vroegtijdig uh, stadium. PSV uh, doet het hartstikke goed. Vorige week heel goed gespeeld. Maar nogmaals, dit is een bekerwedstrijd en uh, wij hebben een sterke ploeg, zijn we een sterke ploeg. Daar komt niet alleen voetbal bij kijken, maar een stukje mentale veerkracht, uh, wilskracht, uh, echt uh, erom spelen om echt te winnen. Ja, een echte cupstrijd van maken en dan komen er komen hele andere krachten los. En dan hebben we een groot voordeel in de grolsvest te spelen. En dat 30.000 mensen die in de kerstfeer zijn en daarna vakantie hebben... ...en uh, graag een feestje willen vieren. Nou, dat moeten we ze aanbieden morgen. En nou is er uh, de afgelopen week met name, en dat speelt al een tijdje... ...kritiek geweest op uh, de keuze van de trainer van FC Twente. Je wordt de verkeerde keuze genoemd na Preudon, alweer de tweede op rij. Wat vind je daarvan? Ja, iedereen heeft recht om te denken en te zeggen wat hij wil en daarbij de argumenten aan te voeren. En, uh, ja, dat wordt opgeschreven en dat wordt gelezen. En mensen die het lezen, die hebben waarschijnlijk ook een eigen mening en kunnen ook een eigen mening vormen. Ik vraag het ook met name omdat dit weer zo'n wedstrijd is waar alles op het spel staat. En de kritiek is ook dat als het uh, een zware wedstrijd is, dan neemt Co juist de meeste risico's. Dus dat zal morgen ook weer gebeuren. Ja, dat uh, moeten we allemaal even afwachten, hoe het allemaal gaat lopen. Ik begrijp dat je niet zoveel zin hebt om op de kritiek te reageren. Nee, dat, dat is maar een mening van één persoon die dat toevallig opschrijft. Als het een andere persoon was, was er waarschijnlijk een heel ander verhaal uitgekomen. Kijk, als het nou uh, ondertekend is door 16 miljoen uh, Nederlanders, dan is het wat anders. Maar het is gewoon uh, één persoon die ook waarschijnlijk nog belangen heeft om een x-artikel te schrijven. Ja, daar trek ik me niet zoveel van aan. Want jij hebt ook vanuit de club niet het idee dat jij als trainer van nou, gelukkig blijft hij maar één seizoen wordt gezien op dit moment. Nee, zeker niet. Uh, we hebben wel voor één jaar uh, natuurlijk uh, zijn we overeengekomen om, uh, om te tekenen. Je moet gewoon een trainer beoordelen als het seizoen afgelopen is en dan kijken of je de doelstellingen gehaald hebt. Andere mening, ook één mening, is recht de andere kant op. Ko is milder geworden, hoorde ik van de week ineens op televisie. Hij is rustiger. Nou ja, kijk, een persoonlijkheid ontwikkelt zich. Uh, een jongen van 14 is niet uh, de adolescent van 21. En uh, een man van 64 met uh, nou, bijna 30 jaar trainerservaring uh, is natuurlijk niet hetzelfde. Je ontwikkelt je, jezelf. En, uh, maar goed, de, de visie en de filosofie en de manier van denken over trainen en voetballen is nog precies hetzelfde. Alleen uh, in de presentatie uh, waarschijnlijk uh, iets anders. En. Uh, ja, dat wordt dan uitgelegd waarschijnlijk als milder. Hoe kijk jij terug op je eerste halfjaar bij FC Twente? Nou, ja, we begonnen in de feeststemming met de kruischaal die we haalden. Uh, in de Europa League goed gedaan, eerste geworden. Bijna de meeste goals gemaakt in heel Europa. In de competitie veel goals gemaakt. Uh, te weinig punten gehaald, want we staan vijf punten achter op de eerste plaats. Had je die vijf punten of zes punten meer gehaald, dan was je nu eerste geweest en dan. Ja, dan wordt er door anders naar Twente gekeken, maar we zijn daar nog in de race. Vijf uh, punten verschil, dat is natuurlijk niet zoveel. En zegt die vijf, zes punten hadden we moeten hebben. Waarom heb je ze niet nu al? Nou, ik vind dat we te veel uh, gelijk hebben gespeeld. Ja, als je daar twee uh, of drie uh, wedstrijden omzet in winst, dan zijn dat al vier uh, tot zes punten meer. En dat is nou net het verschil tussen uh, de plek waar we nu staan en de eerste plek. En even de kritiek meenemend, is dit een ploeg die je uh, naar je hand kunt zetten, naar de manier kunt laten trainen en spelen zoals jij dat wil? Kunnen ze dat? Ik denk wel dat ze dat zouden kunnen, maar ik ben hier binnengekomen niet om uh, alles te veranderen. Uh, ik ben binnengekomen bij een topploeg. en Een topploeg heeft een toporganisatiestructuur in de club zelf en ook een toporganisatiestructuur uh, in het team zelf, in een bepaalde stijl. Ik ben hier gekomen om dat te onderhouden en hier en daar een toefje van mijn eigen visie aan toe te voegen. Uh, natuurlijk zijn er wat bepalende spelers weggegaan en hebben we spelers teruggekregen. Het is dus aan mij om uh, ja, met de nieuwe spelers die hier zijn, uh, om daar weer een goed geheel van uh, te maken. En dat lijkt op de FC Twente stijl. Uh, de meeste clubs waar ik voorheen gekomen ben in Nederland, ging het heel slecht. En als het heel slecht gaat, ja, dan heeft dat oorzaken en dan moet je iets veranderen om het te verbeteren. Nou ja, en dan kan je natuurlijk veel meer je stempel erop drukken dan hier. Hier is het meer, uh, ja, je treft iets aan, dat is goed, dat is heel goed en je probeert het uh, te onderhouden. Is dat moeilijker, onderhouden en een klein beetje bijspijkeren? Het is leuker voor een trainer om binnen te komen en uh, te observeren en dan conclusies te trekken en dan... Uh, ...het op een andere manier te gaan doen. Maar dat is bij Twente helemaal niet nodig. En trouwens, dat past ook helemaal niet in de visie en de filosofie van deze club. Is het reëel om te zeggen van in de tweede seizoenshelft... ...gaan we nog meer het FC Twente van Ko Adriaanse zien? Nou, ik, ik hoop dat de mensen het FC Twente van de laatste jaren gaan zien. Dat betekent meer winnen, meer punten halen, goals maken... Ja, met een toefje, een stukje, iets van, van mezelf. En uh, nou, dan, zult, dan zal iedereen tevreden zijn. Koa Adriaanse, de trainer van uh, FC Twente. Mocht u net hebben ingeschakeld en denken van... Uh, nou, zit vast in de rust van uh, Ajax AZ nog, duurt nog even. Dat is niet het geval. Bij stand van 1-0, uh, dankzij een goal van uh, Van der Wiel... In de 36e minuut kwam er een gek het veld op die de keeper van AZ aanviel. Vervolgens heeft de keeper van AZ uh, diezelfde jongen uh, twee raken trappen verkocht. De jongen werd afgevoerd en de keeper werd conform de regels. Zo hebben wij begrepen van uh, oudscheidsrechter Dick Jol kreeg Esteban vervolgens de rode kaart. Daarop werden de spelers van AZ Woest... en ook de trainer van AZ Gert-Jan Verbeek... die reageerden door vervolgens de spelers van AZ van het veld te halen. Ook de spelers van Ajax hebben toen het veld verlaten. Toen is er kort overleg geweest. Het heeft een klein kwartiertje geduurd. Toen kwamen de spelers van Ajax weer naar buiten hebben vervolgens het publiek bedankt voor hun aanwezigheid... en uh, maakte de speaker in de arena bekend dat de wedstrijd definitief is gestaakt. Al onze verslaggevers die aanwezig zijn in de arena... zijn nu in de kattecombe bezig om uh, reacties te verzamelen. Ook wij zijn uh, uh, hier vandaan uh, aan het proberen om uh, iedereen te pakken te krijgen. Maar de nodige mobiele telefoons staan uit. Maar uh, als u blijft luisteren, geloof me, er komen reacties uit de arena.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 Wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn. Dijk, de dijk. Kan ik iets voor je doen? Zei Esteban tegen die gek. Hij zei nee en kreeg vervolgens een schoen in zijn rug. Maak er maar grap over. Het is natuurlijk uh, triest genoeg. De az supporters zitten in de arena nog steeds in het vak. En de rest uh, van de supporters verlaten. Gelukkig, uh, in alle rust, hulde voor de discipline tot zover. Het uh, stadion en uh, uh, ja, als alles uh, rustig blijft rond de arena... dan kunnen we zeggen dat het wellicht toch nog goed is afgelopen... Um, zoals gezegd, we blijven bellen en we zijn nog steeds op zoek naar uh, reacties. Totdat het zover is, gaan we naar het laatste duel van PSV in 2011. Dat is morgen. het duel met FC Twente. U hoorde net qua Adriaanse er al over. Het betekent een herhaling van de veelbesproken competitieontmoeting eerder dit seizoen. Zij zegt er, Kevin Blom stuurde PSV'ers Strootman weg met een rode kaart. En het duel eindigde vervolgens in een voor PSV teleurstellende 2-2... Na een fraaie serie staat PSV inmiddels tweede in de competitie... met maar één punt achterstand op koploper AZ. En ook strijdt de club nog om de beker en in de Europa League. Toch mist Fred Rutte soms de waardering voor zijn ploeg. Zo liet hij vanmorgen doorschemeren op het trainingscomplex De hertgang. Ja, ik denk, dat wij, ik denk dat dit team gewoon heel leuk voetbal speelt. En, uh, en, uh, en, en zeker in de thuiswedstrijden ja, van de, van de, van de wedstrijden die we hebben gespeeld... is gewoon 90 tot 95 uh, procent is gewoon... Uh, voor, het, voor het publiek is het leuk om te zien. Alleen dat, uh, ja. Dat, dat zien de, de volgers niet altijd, wilt u eigenlijk zeggen? Nee, die, kijk, daar kom ik altijd op. Te, ja, je ziet wat je wil zien en, uh, en. En je hoort wat je wil horen, maar dat is je dat leven. Dus ik persoonlijk maak me daar, daar niet druk om. Wie zijn die mensen dan die, die, die dat respect of die waardering niet brengen? Zijn dat journalisten? Zijn dat supporters? Nee, kijk, de, de, van vanmorgen, jij vergroot het er wel heel erg uit... want dat is absoluut niet zo. Dit is de eerste keer dat ik dat zeg, namelijk. Ik, dit, ik heb nog nooit over, over dit soort zaken gesproken... maar je gaat nu een half jaar... Uh, hè, dus een vorm van evaluatie in zo'n in zo, in zo perspraatje. Nou ja, goed, en dan, dan denk ik dat... Uh, ja dat ik dat dan wel op een dusdanige manier kan zeggen... zonder dat er bij welke vorm van respect er niet is. Dat denk ik, dat denk ik namelijk niet. Ik, ik zeg het op een dusdanige manier dat... Uh, uh, uh, dat dat ook een keer eruit mag worden... Komt de winterstop eigenlijk een weekje te vroeg... als je ja. kijkt naar de koploper zet die een hoop punten laat liggen... en jullie die uh, ja, goed bezig zijn, dikke overwinningen boeken. Nog één weekje erbij. Hadden jullie misschien een maand lang uh, onbedreigd bovenaan gestaan op teletext in de winterstop? Nou, weet je, kijk, uh, ieder jaar is, uh, wordt die vraag gesteld. En dat kan, dat kan positief of negatief zijn. Maar kijk, ik heb, ik, ik, ik, ik, alle pers persoonlijk speel ik het liefst door. Uh, en geen vakantie en gewoon doorspelen. Dat hebben we gehad. Ja, nou, mij is dat altijd, altijd wel goed bevallen, hoor. Maar dat, maar dat heeft dat hem. Heeft, kijk, ik, je zit in een bepaald ritme en dan. En dan. Dat, ja, ik, ik hou er wel van persoonlijk. Hoe grootste kans dat jullie kampioen worden? Kijk, de, de ene week zijn wij de, de titel van uh, favoriet nummer één. En de andere week zijn wij de.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 de eerste helft van het seizoen niet bij waren. Onder andere Atiba uh, Steentje Steentje ja, Dat die weer aan dek komen, ja, dan, dat kan toch het, het, het geheel weer een beetje, een beetje omhoog brengen. Wat was nou het hoogtepunt van, het afgelopen, van de afgelopen maanden, de eerste seizoenshelft? Kijk, Wat, wat ik persoonlijk, wat ik persoonlijk uh, wel, wel, wel heel erg uh, mooi vond, dat was de, de overwinning op Groningen thuis. De overwinning op Groningen thuis. En nou hoor ik mensen denken, waarom?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 Ja, dat was, was prachtig om te zien. Eén puntje, dat vindt u vast niet het leukste onderwerp... maar ik wil het even aanstippen. De bekerwedstrijd tegen Twente. Uh, het handenincident. Uh, ja. ja, u, u was woest op de scheidsrechter. Heeft u zich achteraf uh, geschaamd voor uzelf? Hebben u wel eens afgevraagd. Ik heb mij niet geschaamd voor het uh, de, uh, de handenincident. Ik, ik heb wel een fout gemaakt. En een fout gemaakt dat ik... Zeg maar, ik heb na de wedstrijd gezegd van uh, home referee. En dat had ik nooit moeten doen. Omdat het namelijk, ik namelijk... Ik denk niet dat ik, dat ik de, de, de integriteit van de scheidsrechter in twijfel mag trekken. En dat heb ik op dat moment heb ik gedaan en dat heb ik gewoon absoluut verkeerd gedaan. Fred Rutte was dat in gesprek met de verslaggever Rachna Niemeijer. Aan zijn de zaterdagavond een uh, heel gesprek, het hele gesprek met Rutte. dan uitgebreid ook over de zaak Jonnes de Reis, die in één keer vertrokken was bij PSV. We gaan maar even naar de arena, naar Jeroen of zo kort voor het internationaal van 10 uur. Jeroen, je staat bij de spelersbus van AZ, begrijp ik? Ja, daar uh, is het wachten op de spelers van AZ die dus uh, zo direct naar uh, gaan. Duidelijk is dat die spelers geen pers te woord staan hier bij de Amsterdam-Arena. En dat is al meteen wel een persconferentie. komt met het bestuur van het net. Dat wil zeggen Tom Gerbrands en Ernie Stuart. Er zal ook iemand van AX bij zijn. Daarna staan in diezelfde perskamer uh, uh, de scheidsrechters ook via een persconferentie de pers te woord. Ja. En voor de rest. Uh, is er niemand eigenlijk die uh, met ons praat van de spelers? Ja, nou goed, wij hebben inmiddels begrepen dat uh, het inderdaad uh, het, uh, de AZ'ers uh, AZ zijn die uh, hebben gezegd... wij voelen ons hier niet meer veilig als mensen zomaar het veld op kunnen. En uh, uh, de veiligheid is in het geding en daarom gaan we niet meer voetballen. We hopen daar zo meteen uh, wat meer details over te krijgen. Direct uh, uh, na 10 gaan we even bellen met uh, Daniel Dekker, de voorzitter van de supportersvereniging van Ajax die erbij was uh, en het allemaal van dichtbij heeft uh, zien gebeuren. Hoe heeft het kunnen gebeuren en wat heeft hij gezien? Zometeen uh, na het NOS-journaal van 10 uur. Dan ook ongetwijfeld veel meer reacties uit de arena. Graag tot zo. NOS langs de lijn op 1. Het Radio 1 jaaroverzicht. overzicht. Dion, Jong!